En, zoals ik altijd begin, weer een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht. Het licht dat wij zelf zijn en het licht van de zon. Zo weten we dat een lezing altijd in het licht staat en dat de andere invloeden ja, er gewoon niet bij kunnen. Je weet dat je zelf deel uitmaakt van dat goddelijke licht. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Adem nog een keer rustig in. En adem rustig uit. Leef je leven hier op aarde. Zoals jij. Zoals jij dat wenst te doen. En geef je ziel de gelegenheid om te luisteren naar de woorden die uit ieders innerlijk komen. Om op die manier jouw bewustzijn te vergroten, jouw bewustzijn, een stapje verder te brengen, een stapje dichterbij, het goddelijke, wat je zelf bent. Mijn vorige lezing was ik geëindigd met de volgende zin. De mens die vecht, waarvan wij mensen zeggen dat het een laag bewustzijn is. Maar vergis je niet, niet alle mensen die vechten hebben een laag bewustzijn. Maar goed, een mens die vecht, begrijpt nog steeds niet dat dat het einde van hemzelf is. Hij is die ander ook. Want hij heeft het tegen de ander, die in werkelijkheid hij zelf is. Maar wat ik hiermee bedoelde, is dat het hoger en lager bewustzijn op deze aarde door elkaar loopt. En dat het niet per se gekoppeld hoeft te zijn aan een bepaalde groep. Of een bepaald beroep. Maar over het algemeen kun je wel stellen dat bepaalde beroepen een aparte trilling hebben. Het zou wel in zo kunnen zijn dat mensen die een bepaalde ervaring nog niet hebben willen opdoen, in hun evolutie als mens van de aarde, het toch in een, ja, in het leven, wellicht hun laatste leven, dienen te ondergaan. Hoezeer het ze ook tegen de borst stuit. Stel dat je iemand kent waarvan je weet dat hij of zij een hoog bewustzijn heeft. Ethisch bezig is. Goed over de dingen nadenkt. En toch op een bepaald moment in dat leven kan het niet anders. Of hij doet iets, ja, iets heel verschrikkelijks. Zonder dat eigenlijk zelf te willen. Het is onvermijdelijk, zou je bijna zeggen, en daarop volgend zou je ook bijna zeggen: het <tie> dient te gebeuren. Het diende bijna te gebeuren. Kun je accepteren dat het zo kan voorkomen in een leven op de aarde? Kun je accepteren dat er mensen zijn, zielen, die naar de aarde toegekomen zijn om te ondergaan dat ze, nou, laten we zeggen, gedood werden door een ander. Want ook deze ervaring lag nog niet in het bewustzijn van deze ziel. Dus niet in het denken, hè, want het wil niemand, maar in het bewustzijn van de ziel, waar je met je denken niet bij kunt komen, wel met je gevoel. Kun je dat accepteren? Het hoeft dus niet altijd per se met het beroep of met een groep te maken te hebben. Alle bewustzijnsvormen lopen door elkaar heen op deze aarde. We hebben op aarde mensen met verschillende trillingen. Je zou dus kunnen zeggen dat ze bij verschillende trillingen sferen horen. En alles loopt door elkaar heen. Zie je dan hoe moeilijk het is voor mensen om niet te oordelen of te veroordelen. En eigenlijk moet ik zeggen, als je dit begrijpt dat alles door elkaar heen loopt, dan begrijp je dat je niet kunt oordelen en zeker niet veroordelen. Kun je, je voorstellen dat er mensen zijn, zielen zijn, die per se nog een keer naar de aarde willen terugkomen om nog iets af te maken, als het ware. Misschien wel om nog één keer iets voor de mensheid te doen. Misschien wilde hij het geweld niet meer in een incarnatie, in een leven hier op aarde. Maar misschien had hij zich daar vele levenslang aan onttrokken. wetende dat hij die, of zij die liefhebbende ziel was, een leven vanuit het goddelijk leefde, maar toch van binnen, heel diep van binnen wist, en ook wist, toen hij nog in de astrale wereld was, dat het nog één keer diende te gebeuren. Iemand waarvan je zou kunnen zeggen, wat hij speciaal teruggekeerd was op aarde, is, een, is iemand die in de Tweede Wereldoorlog, en daar gaan mijn gedachten dus nu even naar uit, een beslissende slag gewonden heeft op de nazi's in de Ardennen. Op een moment dat deze mens volkomen ingesloten leek, oh, de naam, ehm, um, MacArthur, generaal MacArthur heette hij, op het moment dat hij eh, volsla, volslagen ingesloten leek en het even niet meer wiste, wist, richtte hij zich naar het licht. In die vreselijke oorlog waar de duisternis tegenover het licht stond en waar het de eindstrijd van het kwaad inluidde. Per toeval. En wat is toeval? Het viel mij toe. Ik zat hierover na te denken. Ontving ik een vertaling van wat deze man geschreven had. Ja, ik, ik vermoed dat het ergens in, uh, in 1945 was. En graag wil ik dat met jullie delen. Het gaat over zijn gedachten over jong zijn. En ik ben zo vrij geweest om de vertaling die... Uit ja, rond 1945 stand, iets wat te veranderen. En wel de woorden als gij zijt, hè, te veranderen in het hedendaagse jij bent. Zelfs het u bent valt voor mijn gevoel al enigszins uit de tijd. En het jij bent voelde in het heden op zijn plaats. Dus de u-vorm liet ik dus ook voor wat het was. En. Veranderde dat in de jijvorm? Beslot, het was niet anders dan een vertaling uit het Amerikaans. En daar zijn deze vormen dus niet. Wel in een bepaalde vorm, maar niet in het dagelijkse leven. En ik wil dat graag eventjes, nou niet eventjes, maar voorlezen voor jullie. De jeugd omvat niet een bepaald tijdvak van het leven, maar is een geestelijke houding ten opzichte van het leven. Verworven door wilskracht en verbeelding, door diepte van gemoed en door de overwinning van de levensmoed, over de neiging tot afzondering van de lust tot het bevrijdend avontuur, over de gemakzucht. Men wordt niet oud, omdat men een zeker aantal jaren geleefd heeft. Men wordt oud, wanneer men aan idealisme heeft ingeboet. De jaren griffen wel rimpels in de huid, maar het verloren gaan van idealen verschrompelt de ziel. De aarzeling, de twijfel, de vrees en de wanhoop, dat zijn de vijanden, die langzaam maar zeker ons tot de aarde doen ombuigen en ons tot stof doen wederkeren, zelfs voor het sterven. Jong zijn is diegene die met open ogen nog kan bewonderen en verwonderen. Hij zal gelijk het kind dat na alle richtingen om zich grijpt, vragen, wat staat er nu te gebeuren? Hij trotseert de omstandigheden en beleeft in het spel van het leven zijn vreugden. Je bent even jong als je geloof krachtig is en even oud als je twijfelen. Even jong als je zelfvertrouwen, even jeugdig als je verwachting en even oud als je moedeloosheid Groot is. Je zult jong blijven, zolang je ontvankelijk blijft voor wat het leven je schenken kan. Ontvankelijk voor het schone, het goede en het verhevene. Je zult jong blijven zolang de natuur nog tot je spreekt. Zolang je verstaat wat het mensdom je te zeggen heeft. En zolang je open staat voor de fluisteringen van het eeuwige. En mocht de dag aanbreken waarin het pessimisme aan je gemoed knaagt en het cynisme je hart bevriest. Zo mogen God zich ontfermen over je vergrijsde ziel. Ja, dat is niet mis, hè? En ik vind het toch weer helemaal van deze tijd. Dat zijn de woorden die altijd blijven. Dat zijn de woorden uit de herinnering. En vooral de laatste zin. En bocht de dag aanbreken, waarin het pessimisme aan je gemoed knaagt en het cynisme je hart bevriest. Zo mogen God zich ontfermen over je vergrijste ziel. En dat is toch werkelijk een heel duidelijk signaal naar mensen die in het aardse denken vastzitten. Maar vooral de hele tekst die het duidelijke genoegen in het leven, het andere leven, het werkelijk leven, het leven in die werkelijkheid, in die werkelijke werkelijkheid laat zien. En ik vond het een genoegen om dit te lezen. En juist door dit grote inzicht vond ik het een plezier om dit met jullie te delen. Want wie drinkt uit de bron van het tijdloze leven, zal nooit meer dorst krijgen. Kijk naar veel mensen om je heen. En zie de mensen... Die hun zintuigen hebben gericht naar het tijdelijk leven. Het leven hier op aarde, met alle illusies, en zich daarin vastgebeten hebben. Te zijn ziende blind en horende doof. Het goddelijke laat hen uit liefde, zodat ze zelf op hun juiste pad terechtkomen, eens vanuit de eigen vrije wil. Toch, mag ik zeggen, trekt het goddelijke zich dit behoorlijk aan. Het zijn juiste mensen, zoals in het verhaal van de verloren zoon. Juist deze mensen zijn belangrijk en door de gebeurtenissen in hun leven zullen ze de ongemakken tegenkomen die bij hen hoort en nog beseffen ze niet dat dat in opperste liefde voor hen neergelegd is, juist met de bedoeling hen te laten zien dat ze er nog niet mee om kunnen gaan. Om hen keer op keer... de gelegenheid te geven... om de gebeurtenis... die steeds maar weer voorkomt... nu... uit de liefde te kunnen ervaren... uit eigen vrije wil... Niet omdat het goddelijk dat wil, maar om hen te laten zien. Om hen te laten zien en te laten, ervaring, te laten ervaren. Een grotere liefde bestaat niet. Juist het laten zien en het er, laten ervaren van de gebeurtenissen die bij de onwetende mens horen, leven na leven, naar leven, naar leven, totdat het begrepen is. Soms hebben mensen het er zo moeilijk mee, en mensen ze niet naar het leven te luisteren. Verwijten ze het goddelijke dat zij het moeilijk hebben, terwijl het niet anders is, dan dat ze er zelf niet mee omgaan om kunnen gaan, dat ze leven, leven na leven nalaat om zich te richten naar het licht. Want hoe kan het licht, het goddelijke, hen nu helpen, als zij zich er tegen hebben gekeerd of van af hebben gewend? Dat doen ze zelf. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, niet God. En zo komen ze keer op keer de gebeurtenissen tegen, weliswaar steeds in een iets andere vorm, maar het blijft in principe gelijk. Totdat het moment komt om toch van binnenuit na te denken. Misschien omdat er iemand in de omgeving is die erover spreekt, die spreekt over de liefde van en uit het universum en dat wij er alle deel van uitmaken dat we allemaal één zijn dat we allemaal deel van die grote liefde uitmaken en de mens zich afvraagt of hij er ook bij hoort het proces het proces dat daarop volgt, hangt van die mens zelf af. Het kan nog jaren duren, het kan nog vele levens duren, maar het kan ook in een paar seconden begrepen zijn. Het hangt voor altijd van het bewustzijn van die mens af, van zijn bewuste zijn. Plato heeft eens gesproken um, in de tweede openbaring der Godheid, de nederdaling in de stof van Jezus, het Christusbewustzijn, in deze tijd. Dus, dus twee dingen zijn er gebeurd, 2000 jaar, jaar geleden, dus de mens Jezus, die op aarde kwam, en die gigantische liefde aan de mensen liet voelen, en hen daarvan uit vertelde, en hen uitlegde hoe ze met het leven om konden gaan, en met hem ook zoveel anderen, en dan nu het Christusbewustzijn in deze tijd, dat we het zelf ook kunnen, dat we het zelf zijn. Juist in deze tijd waarin zoveel aangeboden wordt, lijkt het gemakkelijk om de kennis van het hart te ontvangen. Nou, toch zit daar behoorlijk veel kaf tussen het koren. Niet iedereen heeft het vermogen om het schijnlicht te herkennen. En daar zou je van kunnen zeggen, ja, daar zit toch wel een, een gevaar in. Maar ook voor mensen is het niet anders dan dat ook deze hobbel genomen dient te worden. En velen laten zich ook meezuigen met het schijnlicht en herkennen het ook niet. En je kunt je daartegen verzetten. Maar je kunt ook denken dat het bij deze tijd hoort, dat het wellicht juist bij die mens hoort om ook dat eens te onderzoeken en te leren, om juist in zulke gevallen bij zichzelf te blijven. We kunnen wel zeggen dat mensen die met het schijnlicht bezig zijn, slecht zouden zijn, maar dat is niet zo, want ook zij wanen zich in het licht, maar juist door kleine verschillen, is het duidelijk te zien? Kan het gezien worden wat het ware licht is en wat het schijnlicht is? Nou, en hoe weet je nou zoiets, zou je kunnen zeggen? Ja, en eigenlijk is het toch best wel eenvoudig. Mensen die zich in het licht wanen, maar toch met het schijnlicht bezighouden, kunnen, kunnen het toch niet laten om iemand in een, in, in een kwalijk daglicht te zetten. Misschien niet tegen die mens zelf, maar met een omweggetje via iemand anders. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. En zo zijn er andere, meerdere voorbeelden. Respect voor de ander is, is niet echt aanwezig. Het lijkt er te zijn, maar voel diep in jezelf. Is het er werkelijk voor jou? Voel je die diepe liefde of is het een, jouw verlangen naar liefde? een heel diep verlangen, een stiekem verlangen naar eigen eer, interessant zijn, aangebeden worden door de anderen, waardoor je niet juist kunt zien of die ander nou het werkelijk licht is of het schijnlicht. De visie van het schijnlicht lijkt gebaseerd op woorden die uit boeken komen en die misleidend kunnen zijn. Boeken die niet verkeerd zouden kunnen zijn, maar die dus niet van die mens zelf zijn maar waar een verstart beeld van de werkelijkheid niet uit de weg gegaan wordt. Het willen winnen van de gedachten van mensen, van hun zielenheil. Ze waken ervoor geen angst te zaaien, want ze weten dat angst het controlemiddel is van kwade machten, dus ze zullen dat heel zorgvuldig omkleden. Ze waken ervoor dat jij contact met je ziel kunt maken. En vertel je dat het contact buiten jouzelf tot je zal komen. En je hebt nog geen idee hoe groot die macht is als je daarin meegaat die je zal tegenwerken. Om werkelijk het waarlijk licht met een hoofdletter te zijn. Om zelf waarlijk het werkelijke licht te zijn. Maar waar heb ik het over, iedereen mag zijn zoals hij, zoals hij of zij wil zijn, laten we er maar niet zoveel aandacht aan besteden. Het is niet anders dan een opstapje, misschien naar een volgend bewustzijn, of naar beneden. En ja, iemand gaat soms wel eens een paar stappen naar beneden, en dat kan verschillende levens duren. Maar ineens is die mens zich dat bewust en weet van binnenuit dat het toch anders dient te gaan, dat het licht toch anders is dan hij of zij gedacht had. En ziet dat het toch al die levens gekost heeft om daar achter te komen. En je zou kunnen zeggen dat het jammer is, dat het jammer is van de energie die het mensen gekost heeft. Maar toch hebben mensen daardoor ook geleerd dat het schijnlicht ook zijn bestaan heeft, simpelweg om de mens te leren dat de weg wel eenvoudig is, maar dat toch alertheid vereist is. Op diepere niveaus is immers altijd liefde, waarheid en eenheid, en alles dat negatief lijkt, dient dan een hoger doel. Dat wil dus niet zeggen dat je in het leven hoeft mee te laten sleuren, maar het geeft aan dat je begrip hebt dat het ook het bestaansrecht heeft hier op aarde. Het is een volgend denken in het bewustzijn. Hè? Je begrijpt dat het negatieve, waarschijnlijk negatieve, door het grote licht, door het bewustzijn ook gebruikt wordt. Dat is een volgend denken in het bewustzijn. En dat geeft je nog eens duidelijk aan dat je bij jezelf dient te blijven alert te zijn. Alert te zijn wat je hoort. Waar, waar je mee bezig bent. En steeds maar weer bij jezelf blijven. En steeds maar weer diep in jezelf de dingen te willen onderzoeken. En je door niets en niemand te laten meesleuren. Hoe lukt, leuk het ook lijkt te zijn. Hoe er ook ingespeeld wordt op jouw gevoelens. Maar ook mijn woorden dienen tot een onderzoek bij jezelf te komen. Neem niet zomaar iets aan. En kijk altijd kritisch naar wat. Tot je komt. Als het negatieve, wat je nog niet als negatief ervaart, in jouw hersenen valt en je hebt daar kennelijk plezier aan of mee. Dan heb je die hersenkronkels nog niet bij jezelf onderzocht. Het is simpelweg een aanwijzing. Wat dat betreft zou ik je eenvoudig kunnen zeggen dat het bepalend is hoe je houding is, niet je actie. Ontwikkel je eigen macht en wees het kwaad te slim af. Het lijkt gemakkelijk gezegd, maar luister, het komt wel uit mijn eigen ervaring. En in die woorden, in mijn ervaring, in de verloren woorden lichten. Leven van nadenken, van ervaringen, van het accepteren van ervaringen en het loslaten van alles. Een totale loslaten. En dat is voor ieder mens op deze aarde weggelegd. We kwamen allemaal naar deze aarde toe om dat te ervaren. Want wanneer de mens, mens is mens met een hoofdletter. Dat hij de transformatie heeft ondergaan. Zoals de indianen in Noord-Amerika dat noemen. He, dus de mens met een hoofdletter. Dan is de menselijke intelligentie omgevormd tot goddelijke intelligentie. God is de enige macht, de enige energie, de overkoepelende goddelijke energie. Dan zijn zonden... Veedracht, ziekte en ouderdom. Simpelweg ervaringen uit het verleden. En nogmaals, wij kwamen allemaal naar deze aarde toe om dat te ervaren. Om dat te zijn. Om de mens met een hoofdletter te zijn. Zo heb je op aarde... Je lichaam nodig gehad om in korte tijd daar te komen waar je wilt komen. Luister naar de echo van het geluid binnenin je. Luister stil. Hoor je eigen ziel. Hoor het ronddraaien van de chakras. Luister en vraag je af of je het geklagen jezelf hoort, je eigen klagen of, en hoe je leven zal gaan en dat je het allemaal niet meer weet. En weet dan dat je leven... Een aan één slu sluiting. Van geweeklaag zal zijn. En luister. Luister. Vraag je af. Luister in jezelf en vraag je af. Of je nu de vreugde. In jezelf hoort en de liefde binnen in jezelf. Voel of je de liefde binnen in jezelf voelt, en jouw leven zal één gesloten cirkel van liefde en vrede zijn. En graag citeer ik een van de oude meesters uit het oude Egypte, meester Ankmania. De naam die zou kunnen betekenen, de ware broeder van het huis des levens. Vrede is de basis van liefde. Liefde is de basis van macht. Liefde is eisend als er geen vrede en tevredenheid in aanwezig is. Macht is gevaarlijk en kan een werelddeel ten onder gaan als de kracht van, vrede, van liefde en vrede daar niet aan ten grondslag ligt. Weet dat dit woorden zijn uit het licht, weet dat dit woorden zijn uit het licht, het alziend oog, de herinnering aan wie we werkelijk waren, zijn en altijd zijn zullen. Alziend oog, het oog van Horus, is niet anders dan de kennis van het verloren woord. De inzichten vanuit het licht. De innerlijke wijsheid. Het laat je de weg tot het licht zien om ons te herinneren dat we het zelf zijn. We waren het eens. En nu dienen we het weer zelf terug te vinden, de verloren worden, ze weer terug te halen naar onszelf, in deze tijd, vanuit de herinnering, vanuit de herinnering van onszelf, vanuit de herinnering van al onze levens, misschien uit het oude Egypte. In het oude Egypte had men Anubis nodig, de wachter van de weg van de waarheid, als wachter van de tempelpoort. Misschien weliswaar als wachten, maar tevens de opening voor de weg naar het licht. Nu in deze tijd komt het mij voor dat die tijd weer aangekomen is. De opening naar het licht is hier. Maar te, tevens met die opening is ook alles geopend. En dient de mens in deze tijd vooral alert te zijn met de kennis en inzichten tot hem komt. De vrije wil van de mens maakt, dat hij zelf de keuze kan maken tussen het een en het ander. Dat die mens beseft, dat het een ook niet zonder het andere kan. Geen dag zonder nacht. Het onnoembare dat rustig, altijd aanwezig is, maar toch op de achtergrond lijkt, waardoor niemand vastgehouden kan worden, maar die alles in zijn, in haar handen houdt. Want niets ontgaat het onnoembare. Alles is door hem, door haar gekend. Het onnoembare, de hoogste wetgever, dat die onder onze innerlijke stem is, de liefde, de liefde met een hoofdletter, die alles tezamen brengt, die alles één maakt, de kracht, de stof, de tijd, de ruimte. Niets is van elkaar gescheiden. Alles is... Voel je in dat licht. Voel dat je het zelf bent. En ja, toch ook weer voor de mensen... en dat die mag ik dan de verloren zoon noemen... Het onnoembare waarvan sommigen de werking niet kennen en ook niet van willen weten. Maar mag ik het oneerbiedige voorbeeld geven? Weet dan dat een magneet een stuk metaal is en pas zijn werking laat zien als er ijzer bij komt. Dus met andere woorden... nu toch met een ouderwetse spelling, want dit is wel bekend voor iedereen, aangezien het een bepaalde wijze van spreken is, zoekt en gij zult vinden. Pit en u zal gegeven worden. Klop en u zal worden opengedaan. En mag ik je het volgende geven, doordat ik lief heb, heeft illusie geen invloed op mij. De opstanding waar mensen het over hebben, denk erover na. Het betekent niet anders dan opnieuw geboren worden. Met andere woorden: het voorkomen ontdoen van al je illusies. <coughs> De transformatie in jezelf. Je absoluut te weten in het licht. De opstanding. Je ziel die het als het ware, nou niks als het ware. Je ziel die het overgenomen heeft van je stoffelijk lichaam zodat jij bent wie jij bent en altijd zijn zal. Zodat jij kunt zeggen: Ik ben die ik ben. Want dan wil je niet anders dan. Alles wat in jou is met anderen delen, dat is de opstanding. Dat wordt ermee bedoeld. Alles wat je hebt. En niets wil je vasthouden. Niets wil je niet aan een ander vertellen. Je wilt alles aan anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want wat ben je dan, werkelijk zonder iets te verbergen. Nou, het is misschien een beetje kortere lezing geworden dan de andere keren, maar ach, ook dat is juist voor deze keer. En het lijkt me goed om met deze woorden te eindigen, voor alle mensen, ook over de hele wereld, die hiernaar luisteren. In de beslotenheid van hun koptelefoon misschien, en misschien nog wel eens. Zoals ik dat al eerder gezegd heb. Zoals mensen erbij strijken of tekenen of met elkaar luisteren. Een heerlijke week met elkaar. Met alle die je lief zijn. Maar ook alle mensen waar je het moeilijk mee hebt. Die heb je zo nodig om te begrijpen hoe het leven in elkaar steekt. Laat los je kritische houding. Laat los het oordelen. Je kunt er niks mee. En voel jezelf in dat licht. In dat licht dat alles is. Zie als het ware voor je hoe het, het hier op de aarde gekomen is. Al die verscheidenheid van... Illusies van het zware denken voel je weer één met het licht. Jij bent het licht, je bent de adem, je bent de lucht, je bent de wolken, je bent de zee, je bent de golven, je bent het zand, je bent de, je bent de steen, je bent de bomen, de dieren. En je bent ook de ander. En de ander is jou. Voel die verbondenheid. Leg jezelf daarin. En ontdoe je van al je illusies. Je kunt er niks mee. Nou, nogmaals. Ehm, ja, het is toch nog weer ietsje later geworden, maar zo gaat dat dan. Een heerlijke week nogmaals met alle die er lief zijn... En nogmaals, je kunt op mijn website kijken uh, www.yhra.nl En mocht je vragen hebben, je krijgt altijd antwoord. Het duurt misschien wel eens eventjes, uh, soms krijg je meteen antwoord, soms duurt het even. Ja, ik ben ook wel eens op prijs. Uh, en soms worden ze opgenomen in een van deze lezingen. Maar dat laat ik je van tevoren even opnoemen, uh, eventjes weten. Bedankt voor het luisteren. En tot ziens, tot volgende week. Dag!